1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Voor zover nu bekend is één persoon die aanwezig was... bij de antiracisme-demonstratie op de Dam besmet met het coronavirus. De betreffende patiënt had op het moment van de betoging geen klachten... en was volgens de Amsterdamse GGD niet besmettelijk. Het is onduidelijk waar hij of zij het virus heeft opgelopen. Wethouder Koekenheim maakte de stand van zaken van het onderzoek bekend in de gemeenteraad... Het is nu ruim twee weken na de betoging... waarbij veel meer mensen aanwezig waren dan toegestaan. In Groot-Brittannië is zangeres Vera Lynn overleden. Haar bijnaam was The Sweetheart of the Forces... omdat ze enorm populair was vanwege haar werk voor Britse militairen. In de Tweede Wereldoorlog had ze bij de BBC een eigen radioprogramma... met verzoekplaten van en voor militairen. Ook trad ze zelf op voor militairen in binnen- en buitenland. Tot haar bekendste nummers horen Will Me Again en The White Cliffs of Dover. Vera is 103 jaar geworden. Nederlandse automobilisten rijden weer bijna evenveel kilometers als voor de coronacrisis. Toch ligt het aantal files nog ver onder het oude niveau. Dat schrijft het AD op basis van gegevens van verkeersapp Flitsmeister. Dat komt doordat mensen beter verspreid op de dag de weg opgaan, bevestigt de AWB in de krant. Met name in de ochtendspits zijn er minder files. De Duitse international Timo Werner gaat naar Chelsea. De 24-jarige spits gaat in juli over naar Engeland en kan voor zijn huidige club, RB Leipzig, nu niet meer uitkomen voor de Champions League, die in augustus wordt gespeeld. Werner is de tweede grote aankoop van Chelsea in aanloop naar het nieuwe seizoen. In de winterstop werd al een overeenkomst bereikt met Ajax over de komst van Hakim Ziyech. Het weer in het noorden bewolkt en kans op regen. Vanuit het zuiden klaart het af en toe op. Het is 19 tot 23 graden. Morgen meer zon, maar verspreid over het land ook kans op een bui. Vanaf het weekend gaat de zon vaker schijnen en wordt het ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 So I miss you so, and I'll miss you till I'm old. Ja, welkom bij weer een gloednieuwe uitzending van ZFM Lunchroom. In your arms, I feel safe from the day that I met you. Chef special daar openen we dit uur mee van ZFM Lunchroom. Alweer de derde aflevering op de donderdag. En dat kan natuurlijk niet zonder mijn uh, sidekick uh, Lucie. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. En uh, vandaag hebben we ook uh, in de studio uh, Marja er gezellig bij zitten. Hallo dus, Marja. Uh, het is uh, misschien te, ook toekomstig uh, bij ons programma. Hartstikke gezellig, iedereen is welkom. Uh, ja, uh, natuurlijk, zonder u uh, als luisteraar is dit programma niet compleet. Want ook deze uitzending is weer extra speciaal door uw bijdrage. ...met het inzendingen van nummers die voor u veel betekenen van speciale betekenis zijn. En uh, ja, net, we maken er weer net zo'n geslaagde uitzending van als onze zomerhits van vorige week. Want uh, dat was ook wel erg gezellig, dat toch? Dat was te gezellig. Ja, en de zon ging ook schijnen. Uh, inderdaad, inderdaad. Ja. De laatste minuten van onze uitzending. We dachten het nog even zomer in te zien, maar de zon kwam toch door. Het kwam helemaal goed, uiteindelijk. Zeker. En ja. uh, vandaag schijnt het zonnetje al. Laat die dan ook uh, mooi schijnen bij jou thuis. Uh, even kijken, mocht u nou dus een mooi nummer hebben, laat het dan vooral weten. Ik heb hier de telefoon naast me en die staat rood uh, roodgloeiend op het moment dat ik het nummer noem. 023 573 0393. En uh, een mooie boodschap kan er ook worden verstuurd. Uh, het liefst natuurlijk met een mooi nummer, want uh, muziek uh, vertelt een mooi verhaal. Maar uh, wat gaan we eigenlijk doen in deze uitzending? Want niet alleen maar praten en muziek draaien, maar we hebben ook nog natuurlijk onderwerpen... Uh, we halen even de Black Lives Matter demonstratie uh, weer in deze uitzending. Want die was ook van de week in uh, Haarlem. En die is wel op een bijzondere manier georganiseerd. Namelijk door Haarlemse scholieren. Uh, dat is straks meer een item van Anna Nieuws daarover. Het laatste nieuws natuurlijk uh, van Lucy. Uh, er is weer veel gebeurd. Genoeg opvallend dat je denkt van hoe dan? Uh, nou ja, opmerkelijke nieuwtjes. Maar ook okay. uh, wat uh, minder leuk nieuws. Uh, en uh, ja, eentje daarvan is, uh, u hoorde het uh, net ook al in het NOS-journaal, maar uh, ja, toch. Dus ja, het triest Niels, dat uh, vandaag is uh, Vera Lynn, de sweetheart of the forces, overleden op de respectabele leeftijd van 103 jaar. Dat Wie is, kent haar niet? Dat is nogal wat. Het is echt een uh, icoon en we gaan het nummer van haar draaien. Ja, zeker. Ik en uh, we, we besteden extra veel aandacht inderdaad aan haar deze uitzending. Want uh, ze mag niet vergeten worden. Zeker niet. Met zeker. haar mooie muziek. En welk nummer heb je klaarstaan? We'll meet again. Ja, want ooit zullen we elkaar ontmoeten. Daar gaat het over, denk ik. Hè? Zomaar. And don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Dark cloud. I'll mm -hmm. We'll meet again van uh, Vera Lynn. Vandaag uh, op 103-jarige leeftijd. Een uh, respectabele leeftijd. Dat zeker. Uh, overleden in uh, Groot-Brittannië. En zo'n uh, uh, speciaal persoon. Zo'n speciale zangeres. Ja. Uh, kan niet ontbreken in onze uitzending. Is ook onze artiest van de dag daarmee gelijk. En uh, zullen daar ook in de tweede uur uh, nog... Uh, Iets want meer aandacht aan Ze heeft, ze ze heeft zeker, uh, mooie ja. nummers inderdaad uh, gemaakt. Dus uh, daar kunnen we inderdaad... Uh, het nog uh, genoeg over hebben. Uh, uh, ja, uh, wat we nog meer gaan doen natuurlijk... deze uitzending is ook... Uh, uh, om een beetje rare overgang. Maar wat, uh, wat we proberen met uh, dit programma... is toch uh, de vrolijkheid en positiviteit uh, uit te stralen. Een beetje uh, naar de luchtig. Mensen, uh, naar de luchtigheid. Want uh, zeker in deze ja. tijd is dat uh, denk ik nodig. Juist nu wel. En uh, vooral ook... Uh, met het uh, nieuwsbericht wat ik uh, afgelopen week uh, las op uh, nu.nl. Uh, dat is misschien wel heel leuk om te noemen. Nou ja, leuk, interessant, fascinerend. Namelijk het Amsterdam UMC uh, vindt nieuwe antistoffen tegen het coronavirus. Wat uh, naar eigen zeggen honderd keer sterker uh, blijkt dan uh, het stof wat ze eerst hadden. Dus, oh, dat het dat het wat doet. Maar ze gaan zeker. dat binnen, binnenkort testen hè, bij uh, ja, mensen. Ja, inderdaad. En de gevonden antistoffen kunnen van uh, Amsterdamse patiënten... die recent zijn besmet met het coronavirus. En uh, binnenkort uh, komt hier uh, zeer binnenkort eigenlijk al... Uh, uitgebreid onderzoek uh, naar, naar de echte werking. En daar zullen dan ook bij... Uh, eerst te beginnen natuurlijk met dierproeven... maar ook uh, uiteindelijk op mensen worden uh, uitgetest... Uh, dat zeker. Uh, jij hebt een uh, nummer? Ik, uh, ik, ik vind het uh, oh. hoop geven. Ja. ja. En uh, ik heb er een heel mooi nummer. Dat, ik zit altijd s morgens even voordat ik naar de reis ga uh, op Facebook. En dan vind ik zo'n <laughs> mooi nummer. En die wil ik dan gewoon lekker delen. En het, ik, ik vind het met het corona-gedoe van hé, hey, er is hoop. Dus ja, er is hoop. En, uh, zeker. Van wie is hij? Hij is van uh, Andra D. En haar, het is van een moeder en zoon, die hebben dat opgenomen. Het is een cover. En ja. uh, ze doen het zo mooi, dus ik wil het gewoon. Uh, ja, we gaan luisteren. Hier is het. Get out. a thousand times again <laughs> en zoon opgenomen met nummer Rise Up. En uh, ja, ook met een uh, prachtige videoclip uh, erbij. Eigenlijk heel simpel, maar uh, toch zo mooi, uh, Lucie. Ja, Blij ja. dat je hem uh, hebt uh, Ja, aangezet. hij is origineel van Andrade. Oké. Okay. Nou, maar even mooi, uh, zeker ja, in deze tijd. Mooi, en ook jammer. door de mensen die het gezongen is, want de band tussen uh, moeder en zoon uh, blijft onbeschrijfelijk. Uh, in deze uitzending uh, de even kijken, in deze uitzending afwisseling van de mooiste muziek uh, hier natuurlijk bij van Lunchroom vandaag extra speciaal voor uh, mensen met een boodschap en ook deze weer uh, iemand die je misschien nog niet goed kent maar wel heel graag wil leren kennen is dit nummer ingestuurd I Don't Know You Yet van Alexander 23 ja, 23, sorry How can you Miss someone you've never met Cause I need you now but I don't know you yet But can you find me soon because I'm in my head Scene? Well, tell me, are your eyes brown, blue, or green? And do you like it with sugar and cream? Or do you take it straight or just like me? Yeah, lately it's been hard. The selling. Can't have a high.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 Ja, I don't know you yet. Aangevraagd trouwens voor mij, net zoals door die lieve jongen van vorige week, die ik nog pas net ken en graag beter zou willen leren kennen. En ja, prachtig nummer en ik heb elke zin meegeluisterd. Dus extra speciaal voor mij als presentator. Maar uh, we gaan snel door, want ik raak een beetje zenuwachtig. Uh, ja, want er is nogal, iets, uh, uh, nogal wat gebeurd. Uh, natuurlijk het laatste nieuws uh, uit Zandvoort. Dus uh, Lucie, uh, kom maar door. Ja, ik, uh, ik ben helemaal verbijsterd. De politie heeft in de nacht van uh, woensdag op donderdag... een uh, verdachte van uh, zware mishandeling aangehouden... in de woning aan de Haltestraat in Zandvoort. Er gebeurt nogal wat omdat de verdachte mogelijk in het bezit van een vuurwapen was, uh, kwamen er meerdere agenten ter plaatse. En de Haltestraat werd vanwege de arrestatie enige tijd afgesloten. Ja. Maar er werden geen wapens aangetroffen. Maar okay. het is wel weer een uh, Het is een uh, heftig. Ja, heftig, ja. Ja, Haarlemsdag dat, uh, dat wordt ook, zeg maar ook regionaal natuurlijk gelezen. Ja. Dus. Uh, ja, Zeker. Ja, ik wilde dat even niet onthouden. Ik denk, ja, is dat is toch een dingetje. Ja, dus dan zijn die mensen dus waarschijnlijk niet afgeschrikt door de mooie blauwe lijnen. Nee, nee, maar waarschijnlijk ja. was dat... Die staan, die uh, die staan uh, ook op de foto. Ja, want uh, even om daar even op aan te haken, misschien een hele rare overgang. Je ziet hier ook op de foto, de blauwe lijnen. ja. Ja, uh, ja, die zie ik. Ja, ze hebben een lijn getrokken, één lijn getrokken. Oh, en door, dan die ene kant visjes uh, gaan, zie ja, dat op? Ja, en door heel het centrum, nu dikke blauwe strepen. Oh. Uh, om ja. te markeren van welke kant je op mag. Ja, en waar, waarbinnen terrassen mogen worden uitgezet. Oh, en zo, op die fiets. Lekker sfeervol. Oh, je mag maar, er ook met de fiets niet door natuurlijk, niet? Nee, ja, op die, ja niet op die fiets, nee. Ja. <laughs> nee, we fietsen hem erin, uh, even kijken. <laughs> Uh, maar in ieder geval, er is uh, één lijn getrokken in Zandvoort. En hopelijk gebeurt dat ook in de Zandvoortse politiek. Want uh, ook sinds deze week is uh, de burgemeester de enige overgebleven bestuurder. En dat is nogal wat. Dus uh, hopelijk wordt er ook snel uh, één dat, lijn getrokken. Dat kan hij wel. Ja, dat is een goede zeker. burgemeester. Dat kan zeker, zeker. Kan uh, dat we, kregen, we kregen net een belletje van de luisteraar. Uh, uh, wellicht, ik weet het eigenlijk wel zeker. Uh, we bellen u zo terug. Maar wat u dus ook kan doen is een appje sturen naar uh, het studio nummer 023 573 0393. Uh, dat is technisch gezien even wat makkelijker. Maar uh, alles blijft nog mogelijk. Dus uh, je kunt zeker ook nog bellen. Uh, Zometeen om half twee. Oh, dat ben ik helemaal vergeten te vertellen, Lucie. Hebben we natuurlijk oh. het dierenasiel. Ja, ja, zeker. Is, uh, ja, die gaan we straks bellen. Ja. In verband met... Uh, de twee mishandelde honden, of daar al nieuws over is. Ja. En of de crowdfundingactie uh, geslaagd was. Dus dat wilde graag okay. even weten. Die gaan ja. we eventjes uh, bellen ja, straks. Ja, zeker. Dat uh, gaan we zeker doen. En uh, ja, het gaat dan vooral over twee honden, hè, waar we het zo ja, over gaan Goliath hebben. Ja, Goliath en David. En? De herder en de schapendoes. En wat was daar? Uh, wat, die waren zwaar verwaarloosd binnengekomen. En dat ja. was best wel uh, heel triest. Zeker. En ik als uh, dierenvriend uh, vond daar dus toch wel dat ik dacht... Van, nou ja. moet ik even aandacht aan besteden, zeker. zodat die hondjes weer een beter leven krijgen. Dat zometeen. Laten we hopen dat dat ook gelukt is. Ja, hè? zeker. We gaan uh, straks meer horen dus van Dira Ziel hier in Zandvoort. Maar eerst uh, Michael Jackson, want die hoort er ook nog steeds bij. Men in the Mirror, bij ZFM Lunchroom. It's gonna feel really good, gonna make a difference... Gonna make it right As I turned up the I My favorite winter coat the wind is blowing my mind I see the kids in the street They're not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see them weed A summer's disregard ...nummer van de Michael Jackson, Man in the Mirror. En uh, eigenlijk hadden we nu de dieratio aan de telefoon moeten hebben... ...over de, uh, de gang van zaken rondom vooral de crowdfunding-actie... ...van uh, de twee honden Goliath en David. Die komen zeker nog in deze uitzending. Ik draai alleen nog even één nummer. Uh, want dan, uh, dan bel ik even het juiste nummer aan de lijn en dan... Uh, zijn we zo bij u terug? Uh, u gaat luisteren naar de Franse zangeres Zas met de mooie Franse stanchion La vie en rose. En dan zijn we zo meteen weer terug. Des yeux qui font baisser les miens. un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme. Aan j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. De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 En mooi. da da da da Helemaal vrolijk van en lekker zomers als je dit nummer hoort. La Vie en Roos van uh, de uh, Franse zangeres Zas. In deze uitzending van ZFM Lunchroom uh, besteden we deze keer ook aandacht aan het dierenasiel in Zandvoort. En uh, Lucie, daarover hebben we uh, ja, een heel bijzondere persoon aan de telefoon. Namelijk de persvoorlichter van het dierenasiel in Zandvoort. Uh, goedemiddag. Ja, goedemiddag allebei. Ja, hallo. Goedemiddag. Hallo, uh, ik had uh, vorige week heb ik uh, aandacht besteed aan de twee honden uh, Goliath en David, omdat ze zwaar verwaarloosd waren binnengebracht en uh, jullie hadden een crowdfunding actie opgezet. En, maar ik wilde eigenlijk wel weten hoe het is met de hondjes nu op het moment. Nou, het gaat ontzettend goed met uh, allebei. Uh, ze, ze waren natuurlijk allebei zwaar verwaarloosd binnengekomen. Ik heb trouwens een enorme echo. Oh. Horen jullie dat ook? Ja, de, dat uh, pro probleem is bekend, maar op de radio zelf is, uh, ja, is, het goed. Is, is het goed te horen. Dus als het erg storend is, excuses daarvoor. Oké. Okay. Ja. Nee, de hondjes, met allebei de hondjes gaat het goed. Uh, ze eten veel beter en ze zijn allebei uh, aangekomen. Als je kijkt naar Goliath, dat was de schapendoes. Ja. Dus die is elf jaar. Dat is een behoorlijk, nou ja, senior mannetje zou ik zeggen. Ja. Die had een uh, heel, heel slecht gebit En ik moest natuurlijk aankomen, maar eten, omdat die anders de narcose niet zou overleden, over, overleven van een uh, operatie. Ja, in en in, is de operatie uitgevoerd. Oh, dat is gelukt allemaal inmiddels? Ja, ja dat is gelukt. Oh. En hij zit dus nu nog wel uh, met hechten. En hij uh, heeft gekweekte brokjes. Maar die gaan er ook uh, in als koek. Prima. Dus als het allemaal doorgaat, dan kan hij over een week of drie... Uh, kunnen de laatste kiesjes en tanden eruit. En dan, uh, ja, dan moet hij alleen nog verder aansterken. Maar hij is al zo goed dat we al uh, op zoek zijn naar een nieuw baasje voor hem. Oh, en ik hoop zo dat die er gaan komen. Want dat verdienen ze echt, oh, hè? En... Het is een uh, schat en hij, uh, ja, hij zoekt gewoon een, een heer rustig om lekker uh, die pensioen uit te dienen. Ja, er, moet, er is vast iemand die hem uh, die, hem die uh, laatste jaren uh, gunt. En, en hoe is het met de herder? De herder, de herder, David, op die gaat ook goed. Dat gaat natuurlijk een stuk langzamer. Omdat het, uh, het is een hele grote hond is. Die ja, op de helft van zijn gewicht zat. toen hij binnenkwam. Dus, uh, maar hij eet ook goed. Hij krijgt vijf keer per dag kleine beetjes eten. Uh, hè, want die maag moet eraan wennen. Om uh, nou ja, weer goed en gezond eten binnen te krijgen. Maar het gaat goed. Want hij is... Uh, nu al zit hij op 30 kilo. Oké, okay, dus hij gaat omhoog. Ja, ja, ja dat gaat, er zijn al 4 kilo aangekomen. En op zich had uh, de dierenarts gezegd... Van, nou, we uh, moeten dat 1 kilo per week. Als hij dat uh, haalt, is goed. Nou, we hebben er 2 weken, dus dat gaat heel goed. Wat, wat fijn om dat allemaal te horen. En dat is allemaal dankzij dat, die crowdfundingactie... is het allemaal uh, goed gekomen. Nou... De, de crowdfunding de, die helpt met name inderdaad voor het financiële gedeelte. Want ja, al deze uh, behandelingen, de operatie van Goliath, de tanden, dan moet ik nog een keer. En ook de extra medicatie en de continue zorg ook van de dierenarts, ja, dat kost gewoon heel veel geld. Dus daar hebben we inderdaad uh, de crowdfunding voor opgezet en dat geld helpt absoluut... Om, ja, om die kosten te kunnen dragen. Ja, dus iedereen ben... die heeft gedoneerd, echt super bedankt. Ja, wat fijn, omdat dat, dat, dat, dat, dat toch weer is gebeurd... en dat mensen daar toch voor openstaan. En dat ze, het, dat ze daar toch weer geld aan willen geven. Ja, deze wezens verdienen dat gewoon. Ja, en, absoluut. Ja, en ik, ik had begrepen dat, u, dat er een, uh, nu weer een nieuwe actie uh, opgezet wordt... Maar niet voor deze hondjes, maar voor, uh, voor kittens? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Ja, inderdaad, dit is inderdaad een en was een specifiek voor David en Goliath. En tegelijkertijd hebben we als uh, landelijke dierenbescherming onze grote campagne. En dat is uh, dit jaar gericht op het uh, verplicht inzuren van uh, het chippen van katten. Ja. Dus wij willen graag dat dat verplicht wordt. En daar zijn we een petitie voor gestart. En die uh, loopt nu nog tot eind van de maand. En we hebben al 45, bijna 46.000 handtekeningen. Maar iedereen die nog niet getekend heeft, uh, ja, ga naar onze pagina en teken die petitie. Want ja. we gaan hem aanbieden en op die manier... Hopen we dat, ze, dat de Tweede Kamer gaat beslissen om dat in te stellen. Want wat betekent dat hè? als een kat niet verplicht is om te chippen? Ze alle kunnen... katten die wij binnenkrijgen in ons asiel, die zijn over het algemeen gewoon niet gechipt. Nee, dan weet je ook dus niet waar ze horen. Ze kunnen niet naar het baasje terugbrengen. Nee. Dus ik hoop dat dat uh, dan inderdaad gebeurt. En uh, waar kunnen ze de, de petitie tekenen? Die kunnen ze tekenen op de website uh, doe mee dierenbescherming.nl. Slash petitie. Prima, nou, mensen, allemaal die petitie tekenen, zodat als u uw katje kwijt bent, dat, uh, dat ze hem terug kunnen brengen. Ja, Want ja. Dat... en ik denk ook vooral natuurlijk: uh, het overkomt vaak andere mensen, maar het zal jezelf maar eens overkomen met je huisdieren, en dat uh, wens je niemand toe. En het is mooi. Uh, dat we hier dus ook in, vanuit Zandvoort uh, aandacht aan besteden. En uh, wat verwacht je van de nieuwe campagne? Nou ja, we, we hopen, want we strijden hier al jaren voor om dit gewoon uh, ja, ingevoerd te krijgen. Net zoals bij honden. Ja. Kijk, voor honden vinden we 98% kunnen we gelijk terugbrengen naar het baasje. En bij katten is dat 17%. Ja, dat ja. dat en het eigenlijk. gaat over 38.000 katten elk jaar. Ja, en wat denk je dat het grootste obstakel is om, zeg maar, uh, dat het eigenlijk dat jullie al zoveel jaren ermee bezig zijn om het uh, er doorheen te krijgen? Wat is altijd het grootste obstakel waar jullie tegenaan lopen? Ja, het is een beetje invullen in die zin dat mensen denken waarschijnlijk van, nou, die kat komt wel weer terug. Ja. Of uh, de kat komt niet buiten, dus ik hoef hem niet te chippen. Uh, maar heel vaak zijn juist huiskatten helemaal niet zo geschikt om op straat te leven... En ja, dan kunnen ze de weg uiteindelijk toch niet meer naar huis vinden. Dus zeg maar eigenlijk ook een beetje het advies: uh, uh, heb je een kat, laat hem alsjeblieft chippen, want dan uh, ja. weten we in ieder geval waar ja, die hoort. En, ja, chippen en registreren. En als je een huisdier hebt, kom je regelmatig bij de dierenarts. Dan kan je dat bij zijn jaarlijkse inentingen, kan je dat erbij doen. Dus dan, de kosten mogen het dan niet zijn. Okay. Nee, precies. Nou, ik, we zijn veel wijzer geworden. En uh, dank wel voor de info over de hondjes. Want daar was ik heel erg nieuwsgierig naar. En wie ja. weet in de toekomst dat we wat meer contact kunnen hebben... over ja. het wel en wee van de dierenasielbeestjes. Uh, ja. en mensen die dus geïnteresseerd zijn in het Goliath, de schapen doen. ga even naar de website van maar Land. En ja. kijk of je deze charmante heer nog een mooi ja. leven kan bezorgen. Zeker. Ja, er is vast iemand die opstaat en die zegt... dat ga ik doen. Nee. Nou, zeker. Uh, Carmen, persvoorlichter van het dierenasiel... hartstikke bedankt dat je tijd hebt willen maken... om hier bij ZFM uh, je verhaal te uh, doen. En ik hoop, uh, ja. echt, uh, wij hopen echt dat het uh, uh, veel succes uh, gewenst... met uh, jullie campagne. En, uh, het verdient veel meer aandacht... want het is denk ik wel echt uh, langzamerhand... En, uh, een, een stille ramp uh, geworden. Ja. Toch? En ja, dat, dat, dat, dat moet het niet worden. Ja. Voor en graag gedaan. Ja, zeker. Okay. Nog een fijne dag en geniet van de zon. En tot horend. Dank jullie wel. Dag. Dag. dag. dag. You are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing in June. weet even mooi. mooie. Scott met uh, You Are The Reason. O, oh, trouwens, lekker Nederlands uitgesproken. Calum Scott. <laughs> nee, Scott is een, natuurlijk een beetje zo, een beetje Engels. Uh, uh, maakt helemaal niet uit. Uh, wat mij opviel uh, deze week uh, in het nieuws... en een nieuws uh, wat mij ook wel erg aansprak... Uh, middelbare scholieren die een uh, ja. uh, Black Lives Matter protest... organiseerden in, Haarlem, in de Harlem Hout. En uiteindelijk gisteren is plaatsgevonden om vijf uur daar... Uh, zeker wel 2000 mensen die erop afkwamen, uh, dus het, uh, dat is nogal wat. En uh, ik heb hier toevallig ook op de website van Anna Nieuws een korte reportage klaarstaan, uh, waar we denk ik gewoon even naar gaan luisteren. Dat is een interview met de scholieren die het wilden gaan organiseren, is twee dagen uh, voordat het uh, protest uh, plaatsvond uh, opgenomen, dus... Uh, Even dat uh, wetende voor de uh, chronologie, anders uh, raakt hij misschien in de war. Maar in ieder geval over het uh, Black Lives Matter protest georganiseerd door scholieren hier uh, in uh, Haarlem. We gaan naar luisteren. We idee hebben hoe racisme in Nederland er zeg maar is. Ze zijn pas 15 jaar en zitten midden in een belangrijke toetsweek van school. En toch organiseert dit groepje vrienden over twee dagen een Black Lives Matter demonstratie, hier in de Haarlemmerhout. Wij willen eigenlijk opstaan tegen het racisme, wat ook nog steeds in Nederland speelt. En de bedoeling is dat dit hele veld straks vol staat met mensen, wel op anderhalf meter afstand. We wilden heel graag sowieso um, demonstreren in Amsterdam. Alleen we mochten allemaal niet van onze ouders worden te reizen en al dat soort gedoe. En toen kwamen we op het idee van waarom niet in Haarlem? Is nog een stad erbij, nog meer extra power? De jongeren volgden het nieuws uit Amerika over de dood van George Floyd op de voet en zijn geraakt door wat daar is gebeurd. Racisme, is dat iets wat jij tegenkomt in het leven? Ik niet, want ik, uh, ja, het klinkt heel stom, maar ik ben wit en wij hebben eigenlijk als witte mensen white privilege. Eigenlijk ken ik heel weinig donkere mensen, maar ik weet wel gewoon van mensen dat ze bijvoorbeeld een baan niet kregen of zo, gewoon door hun huidskleur. Het komt zeker voor, je merkt ook als wij bijvoorbeeld afspreken met andere mensen en daar zit een donker iemand bij, dan wordt er echt wel ding, grapjes, grapjes gemaakt. Wat ik persoonlijk niet echt grappig vind. Ik heb vooral in mijn omgeving meegemaakt. Uh, dan heb ik bijvoorbeeld vrienden van vrienden en die zeggen dingen. En dan ben ik echt van, dat is echt chockerend dat ze dat denken of dat soort dingen zeggen. Kan je ze een voorbeeld noemen, wat zeggen ze dan? Um, racistische scheldwoorden en dan zeggen ze dingen over vooral donkere mensen. En het gebeurt heel onbewust in Nederland. Zo staat er bijvoorbeeld niet in het wiskundeboek, Er staan er echt alleen maar witte poppetjes en, enzovoort. Woensdagmiddag om 5 uur zal de demonstratie tegen racisme plaatsvinden hier in het park. En het is hard nodig volgens deze jongeren. Ja, en dat werd dus uh, een groot succes uh, gistermiddag in het uh, Haarlemmerhout. Uh, veel mensen kwamen erop af en natuurlijk uh, gelet op uh, de maatregelen. Uh, en uh, zeker ook uh, natuurlijk een mooie boodschap... Uh, dat het volgende nummer wat ik klaar heb staan uh, meegeeft. Een nummer van uh, Michael Jackson. We draaiden hem al eerder uh, dit uur, maar uh, dat, maakt niet, dat maakt niet uit. Hij is nog steeds even mooi. Het nummer Black or White... Michael Jackson, lekker swingend, maar met een uh, net zo belangrijke boodschap, dus uh, we gaan er naar luisteren. 注意的用 in een kleur. it doesn't matter if you're black or white. Michael Jackson uh, hier op uh, ZFM Lunchroom een tweede keer uh, dit uur. Maar uh, ja, als iemand een mooi nummer heeft gemaakt, uh, dan uh, is hij uh, onbeschrijfelijk mooi en uh, uh, dus moeten we hem ook zeker draaien. Ja, Michael Jackson. Ja, yeah, Maria en ik hadden het Uit, net over. Ja, yeah. dat. Uh, al grote uh, zo vroeg overlijden. En het is gewoon, deze man heeft ook zoveel mooie ja, nummers gemaakt. Maar ook echt met een diepere boodschap. Hè? Echt, het is uh, jammer dat er uh, zo'n smet op deze man ligt. Maar ja, de muziek blijft mooi. Ja, zeker. Ja, muziek heeft toch een uh, bepaalde invloed... die eigenlijk uh, van alles losstaat van de dagelijkse dingen. Maar toch wel een heel mooi die verbinding uh, kan vinden. Uh, het gaat al zo snel, deze uitzending. We zijn weer uit het uh, eerste uur, gaan we zo meteen... Uh, maar in de tweede uur staan er nog genoeg uh, leuke, uh, interessante, informatieve, speciale, bijzondere dingen op het programma. Dus uh, blijf zeker luisteren naar ZFM Lunchroom van 18 juni alweer. Het is alweer 18 juni, bijna juli. Uh, ja. Duurt nog even. Duurt nog even, maar de zon is in ieder geval al gaan schijnen. Ja. En uh, ja, we maken er nog een mooie uitzending van, uh, ondanks alles. En we, wij zijn er voor de vrolijkheid en de... We gaan, we gaan straks ook even kijken wat uh, Rico zegt over het weer. Oh, ja, het ziet er volgens mij wel lekker uit. Ja, zeker. Dus, Tro uh, tropisch heb ik ergens gelezen. Dus, uh, Zelfs. Zelfs. Zeker. En uh, we sluiten af met een uh, lekker nummer van uh, Queen en David Bowie. Ook een van die grote. Under uh, Pressure. Want soms uh, ligt er zoveel druk op uh, alles. En vandaag dat, uh, niet. Nee, vandaag, vandaag niet. Vandaag uh, de druk gaat doen. er vanaf. We, we maken de fles open en de druk is er vanaf. Tot zo in de tweede uur. David Bowie. David Bowie en Queen natuurlijk. Thank you. so slashed and torn